Dan denk je eerder aan de, aan de Praagse lente. Dat was het begin van de bevrijding van Oost-Europa, van de Sovjet-dictatuur. Maar dat duurde toen na die Praagse lente ook nog heel lang voordat de echte bevrijding kwam. Maar als het in de, de Arabische wereld ook zo gaat, nou het zou mooi zijn, maar... je moet altijd uitkijken met dit soort uh, vergelijkingen. Ja, je schiet er ook niet veel mee op. Uh, net zoals dingen als uh, botsing van beschavingen of het einde van de geschiedenis. Uh, dat soort onderwerpen heb ik altijd meteen overgeslapen. schone gewoon pulp fictie. Uh, in Pakistan, uh, ook zo'n land, heb ik uh, gereisd bijvoorbeeld in Balochistan. Uh, dat is het meest achterlijke gebied daar. Uh, ook aan de grens met Afghanistan. En daar is eigenlijk permanent opstand. Uh, heel gewelddadig gebied. Pure middeleeuwen. En uh, ik ging daar een keer op bezoek bij een stamhoofd. En met de zoon van de stamhoofd gingen we de bergen in. Wat koel te zoeken in die hitte. Ze hadden daar een fort. En, uh, mijn jongste dochter Sofie. Uh, die is opgegroeid in uh, Pakistan en Turkije. En uh, op haar veertiende leerde ze daar uh, schieten van die zoon. Met een uh, machinegeweer, een Zo ging dat daar. Uh, die zoon was uh, trouwens een belangrijke figuur. Ook in de, in de hoofdstad, Islamabad. Uh, hij deed zaken in mobiele telefoons. Uh, een goede opleiding gehad, uh, gestudeerd in Oxford of Cambridge. Hij had een heel deftig Brits uh, accent, zoals uh, veel Pakistanen uit de hogere kringen. Maar hij was ook zoon van een stamhoofd. En uh, als zodanig moest uh, hij ook rechts spreken. Nou, dat ging in Balochistan uh, op de lokale manier. Bijvoorbeeld, uh, er werd een greppel gegraven en die werd volgestort met uh, gloeiende kootjes. En de verdachte die moest daar dan met zijn blote voeten over die gloeiende kooltjes uh, heen lopen. En als hij gelogen had, dan uh, brandde hij zijn voeten. En uh, uh, als hij niet heeft gelogen, dan niet. Zo ging dat, heel simpel. Leek trouwens precies zoals dat vroeger bij de Bedouinen ging. Dat heb ik nog, uh, in hun gedichten kan je dat nog lezen. Het ging een beetje anders, want de verdachte daar die moest dan zijn tong uitsteken. En dan werd daar een gloeiend stuk ijzer tegen aangehouden. En als de tong, uh, als hij daar een blaar op kreeg, een beetje verschoeide, dan uh, had hij gelogen en anders niet. Dat heette de, de vuurproef. Maar dat was vroeger en in dat is het nog steeds zo. En die zo, die moest ook mensen ter dood veroordelen. Uh, dat hoort er ook bij, als je wilt meetellen als een uh, stamhoofd. Zo'n man is dus eigenlijk alles uh, tegelijk. Hij is modern in de hoofdstad en als hij in het buitenland is, maar lokaal bij de eigen stam, is hij gewoon middeleeuws. En dat maakt het voor ons zo moeilijk te begrijpen, die, die gebieden. Hoe, hoe dat gaat met die stamhoofden onder elkaar. Of het nou in Pakistan is, of Afghanistan, Syrië, Libanon, Irak, ga zo maar door. Zo'n familie als Assad of Qaddafi. die denken allemaal als, als stamhoofden. Of ze nou president zijn of niet, stamhoofden onder elkaar. En dat kan je trouwens al lezen bij een Arabische historicus uit de middeleeuwen, een heel moderne man. Ibn Galdoen uit uh, Tunis. En hij wordt ook wel de eerste socioloog genoemd. En zijn boek dat heet uh, De Inleiding, heel simpel. Al Mouk Het is vertaald in het Nederlands door uh, Helene Koesten en Djukke Poppinga. Uitgever bij Boulaak in Amsterdam. En daar heeft hij bijvoorbeeld over uh, het begrip Assabia. En dat betekent groepsgevoel. Nou, dat is zelfs heel nuttig om dat te lezen... Dat oude Arabische boek, als je nu, vandaag de dag, Afghanistan of Saudi-Arabië wil begrijpen. Maar de Pakistan, ja, het was niet allemaal zo primitief. Je had ook een heel andere kant. Er waren ook verrassend moderne groepen. In de zomer ging ik altijd klimmen en trekken in de bergen. Prachtige bergen daar. Dat deed ik dan samen met mijn dochter Danielle. In het noorden, uiterste noorden van het land, in de Himalaya, of eigenlijk heet dat daar Karakoram-gebergte. De ene hoogste berg van de wereld is daar, de K2. We hadden daar goede vrienden in een dorpje. Dat was echt het laatste dorp van de bewoonde wereld. En dat deel van Pakistan, dat heet Baltistan, wordt ook wel Klein Tibet genoemd. Je zit daar in hutten en krijg je geen krijg je daar krijg je jakmelk te drinken. En je zit daar te hoesten en te proesten in de, de rook van een vuur... wat gestookt wordt op jakpoep. Uh, dus het was daar nou echt jakkie. <lacht> en uh, dat dorp, dat dorp dat heet uh, Shimshal. Uh, uit dat dorp kwamen hele beroemde uh, bergklimmers. Sherpa's, uh, die boven de 8000 meter uh, waren. Die waren echt ontzettend uh, fijne mensen. Uh, dat had ook te maken met hun rigi. Daar, daar zie je dus hoe belangrijk de invloed van religie uh, is. Uh, en zij waren van de aangegaan. De Ismailis. Echt zoveel beschaving. Op zo'n primitieve uh, plek. En als je dan een paar talen verder. Leefde de Taliban. Hè. Dus bij die... Uh, uh, Ismailis. Vrouwen bijvoorbeeld. Die, die telden bij hen mee als uh, volwaardige mensen. Die werden niet vervoerd met uh, de schaap... en de geit in de achterbak. En uh, de, achter, de Aga -gaan, die had dan de leerstelling die zei zeggen... nou, als je niet zoveel geld hebt, je moet kiezen wie stuur je nou naar een school. Uh, je zoon of je dochter, dan moet je eerst je dochter sturen. Want de moeder die heeft later de meeste invloed uh, op de kinderen. En dat was trouwens de eigenlijke reden dat ik daar kwam is de, is de naam van dat dorp, uh, Shimshal. Want dat klonk uh, een beetje Beduïns in mijn oren. Want Dindaan, mijn goede vriend Dindaan... die had het bijvoorbeeld in zijn gedicht heel vaak over Shimshu... En dat het uh, meervoud, shimashil. En dat betekent een kleine kameelkudde, achter die kamelen. Misschien een beetje raar wegens de naam, maar en ik dacht: hey, uh, Shimshal, uh, Shimschul. Uh, ja, Arabië en de Himalaya, daar moet ik wezen. Dus dat krijg je van die uh, verzamelwoede van gedichten. Je komt van de een in het ander. Het is ook een uh, soort sport. En net als in de sport moet je je houden aan de spelregels. Je moet leren wat je wel en wat je niet mag doen. Uh, je mag een dichter bijvoorbeeld nooit uh, onderbreken... als hij bezig is met het uh, gedicht. Want dan raakt hij van slag. Dan moet hij weer opnieuw beginnen, dat is niet beleefd. Maar het is wel heel goed om hem aan te moedigen... als hij bezig is met het gedicht. En dat doe je door samen met de dichter het rijm te herhalen. Uh, uh, ieder gedicht heeft twee rijmen, maar het gaat om het laatste rijm. En dat, uh, dat hoor je zoals ik dat hier doe bij uh, Adindan. Dan. Ja, dit is een heel mooi gedicht, vind ik zelf. Het gaat over de droogte, is het onderwerp. Zoals je dat nu in Afrika hebt, de Hoorn van Afrika, Somalië. En uh, daar is natuurlijk ook enorme droogte in saudi arabië maar daar hebben ze meer geld nu. Dus hoe ellendig hij zich voelt, de, de wanhoop... en zijn kamelen, he, de eenzelfde zit helemaal mee... die lopen radeloos rond... en dan fantaseert hij over een enorme regenbui. Uh, de lente, ze noemen ze het gras... Uh, dat opschiet na een regenbui. Uh, het woord is arabier. En dat betekent zowel lente als uh, gras... Nou, en van het een kom je het ander, van gras en lente kom je op de liefde. Want als je alleen maar honger en dorst hebt, ja, dan uh, is de liefde moeilijk. En de laatste regel van het gedicht is... Als honing is het speeksel dat over haar lippen vloeit. Verrukkelijker dan welk van vette kameelinnen is haar babbel. Nou, het is vaak moeilijk om het uh, goed te verstaan, die gedichten. Uh, er zijn erbij die lispelen. of Sommige mensen kunnen alleen maar in heel hoog tempo een gedicht uh, op voordragen want anders verliezen ze dus de controle Dat is bijvoorbeeld hier Ja, hij struikelt over zijn eigen woorden uh, maar soms is de techniek het probleem vroeger beklommen weten als als we een gedicht gingen maken een berg of een hoge rots om daar in eenzaamheid en dicht bij Allah een gedicht te componeren. Maar deze dichter die, uh, is een moderne en die componeert het uh, achter het stuur van zijn auto. En hij praat niet met zijn kameel, zoals de oudere Bedouinen, maar hij praat met zijn auto. En je kunt het bijna niet verstaan door uh, het geluid van de motor en de wind. En uh, nou, daar moest ik dan later chocolade van maken, hoor maar. Ja, uh, en wat ook belangrijk was uh, in het contact met die dichters, net zoals ik tegen Dintan zei... Uh, tal Omrek, uh, mogen je lang leven? Je moest ze altijd serieus nemen. Want Dintan, om maar een voorbeeld te noemen, die wist echt zeker dat hij een keer woestijngeesten was tegengekomen. Jins, nou, Kan je natuurlijk wel gaan lachen, maar... in de koran komen ook jins uh, voor. Uh, dat zijn wezens tussen hemel en aarde, dus... Dus bestaan ze, het staat in de Koran. En toen kwam ze tegen twaalf uh, djins op uh, kamelen. En bij passeren uh, zei iedere djin uh, een vers tegen hem op. Dus hij had er een paar onthouden, die heeft hij aan mij gegeven. Dus ik heb ook geestenverzen. Dus ik vroeg uh, aan hem, uh, hoe zagen die mensen er nou uit? Nou, als, als uh, Arab. Gewoon Arabieren, gewone mensen. Maar wel een beetje spookachtige types uh, natuurlijk. Dus dat is uh, Arabië, dat hele gebied. De Bedouinen trokken zich nooit iets aan van de, de grenzen daar. Ze gingen van de Indische Oceaan tot de bergen van Turkije en Irak. En daar wonen de Koerden, zijn ook een soort beduïnen, Ze Spreken ook een andere taal. Dus die hele enorme vlakte en woestijn, dat is Arabië. Dat beschouw ik als mijn gebied, uh, in mijn fantasie in ieder geval. Uh, en we hebben ook vijf jaar in Amerika gewoond... En toen werd ik een fan van de schrijver uh, Faulkner, En die had in het zuiden, in de staat Mississippi, uh, ook zoiets. Een fantasieland. En dat gaf hij de naam joknapataupa district. Dat is een uh, Indiaanse naam. Uh, dus dat idee had ik met uh, Arabië. Uh, je kunt het heel kort samenvatten. Uh, en dat, ik doe dat in de vorm van een gedichtje. Ik kwam een keer een herder tegen... En die was op weg van Aden, helemaal in het zuiden van het Schiereiland... in Zuid-Jemen, op weg naar het noorden. Misschien wel toch van 2000 kilometer. En uh, hij had een gedichtje gemaakt over dat leven. En dat heb ik op de band opgenomen. En vrij vertaald ging dat zo. Bij God zwerven met mijn kamelinnen, dat maakt me blij, ook al is het zwaar. Waar het gras is, daar trekken we heen. De moeite die het kost, dat is het waard. Een droom, die zusters met hun lange nekken. De kamelen dus. Ze zoeven over de vlaktes als auto's over het asfalt. Bij God zoals ze daar staan, in het lange gras. Grazend wat er bloeit. En ik kijk geboeid. Nee, voor mij geen flat van acht etages. Met airco, elektra en ook nog een lift. Geef mij kamelen. Meer wil ik niet. Met iets anders ben ik een zielepiet. Dus dat is het gevoel daar van het leven in de woestijn. En dat beleefde ik ook in de wegrestaurants daar. Dat was heel simpel, hè? Uh, hoge ijzeren banken met uh, gevlochte touwzittingen en hoge tafels. Je schop je sandalen uit, je je omhoog en uh, je zit, voeten in de kleermaker zit. En laat maar aanrukken, schalen met rijst en kip en kamelenvlees en tomaten, ui, sla. Een heleboel glazen sterke thee natuurlijk. En daarna heerlijk uh, suffen met een waterpijp tussen de kussens en tapijten op de grond. Er zat daar ook putten van cement. En daar konden ze hele uh, geiten en schapen in roosteren. Op houtkool. Dat smaakte echt heerlijk. En uh, om me een uh, gezellige troep. Autovrakken, lege olievaten, verroeste blikjes. En dan uh, achter het gebron van de vrachtwagens die voorbij komen. In de verte een heuvellijn. Uh, je ziet er wat uh, verticale streepjes. Dat zijn dan de nekken van de kamelen... En horizontale zwarte streepjes, dat zijn de tenten van zwart geitenhaar. Zonnetje, verder niks. Dat is het gevoel van uh, On the Road, het boek van Kerouac. En aan het einde van On the Road zit ik figuur op een oude kapotte pier. En dat was aan de westkant van Manhattan. Daar hebben wij ook vijf jaar gewoond, uh, tussen de 7e en 8e avenue. Op de 22e straat, achter het beruchte Chelsea Hotel... En in ons tuintje lagen drukspuiten. Die werden daar uit de ramen gegooid. Het was wel uitkijken met die twee ukkies uh, van meisjes van ons. Daniel en Eline. In dat tuintje. later heeft Eline daar nog als patoloog gewerkt in uh, New York. En daar zat hij dus op de pier aan de Hudson River En hij keek naar de andere kant. Naar de staat New Jersey. En die lange, lange luchten. En daarachter dat enorme land. Dus dat gevoel had ik ook wel eens. Uh, maar toch meer in de wegrestaurants van Arabië. Met je... Voeten in het zand, kan je zeggen, in plaats van in het water. En dat is voor mij het geluid van Otis Redding. Sitting on the dock of the bay. Zittend op de bier, pier aan de baai. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes.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 Melancholiek, hè? dat is melancholie, een soort onvrede waar je toch vrede mee hebt. Heel mooi gevoel, fijne muziek ook. Losjes, Amerikaans, dat hebben Amerikanen en Bedouinen gemeen. En misschien komt dat door gevoel van enorme ruimte en consumentencultuur. En niet te veel complexe over de geschiedenis. En dat is anders dan Europa, niet die vreselijke slachtingen die in Europa zijn geweest. En massamoorden, oorlogen, revoluties. Het is toch ons idee, het uh, Europees idee van geschiedenis. Maar on the road is typisch Kerouac-Amerikaans. Uh, alsof er geen geschiedenis is. Alsof alles nog ontdekt moet worden. Uh, ze ruiken de toekomst als koeien die in het voorjaar de stal uitkomen. Een paar weken geleden, om dat contrast duidelijk te maken... Uh, las ik een verhaal met bijna dezelfde titel als van Kerouac, uh, de weg. Uh, in het Russisch heet dat uh, Doroga van de schrijver uh, Vasili Grossman. Hij was een Russische oorlogscorrespondent. Uh, en dat boek, De Weg, hè, dat is een heel ander soort on the road. Maar bij hem, bij Gosman gaat de weg altijd ergens heen. En meestal uh, naar niet veel goeds. Uh, Gosman was de schrijver, journalist... die als eerste uh, arriveerde bij de resten van het naziekamp Treblinka... Uh, met de oprukkende Sovjet-troepen was dat in de, de, de zomer van 1944. Uh, hij was zelf Jood. Uh, daar stond hij dan, waar 800.000 Joden waren vermoord door de nazi's. Vergast. Uh, een kogelschrijver was uh, luxe, schreef uh, Grossman. Ik heb er ook al die films over gezien. Uh, Showa van Kloot uh, Landsman het duurt 9,5 uur. Uh, het geeft echt een overweldigend... Uh, Vreselijk beeld. Uh, ik ben ook zelf in Treblinka geweest. Het is niet ver van uh, Warschau. Uh, het is moeilijk voor te stellen als je daar nu staat tussen die uh, stille bomen, zanderige grond, moerassen. Uh, iedere keer als ik op reis in Polen door zo'n uh, bos kom en een spoorlijntje oversteek, dan, dan krijg ik dat zo'n zo griezelig gevoel. Van, uh, waar ging dit lijntje heen? En, uh, dat kwam hier langs. En toen Gosman daar aankwam in Treblinka, toen vond hij afgeschoren haar van vrouwen nog, een zak met haar... die de Duitsers waren vergeten. En Verder was er niets meer te zien, want de sporen waren door de Duitsers uitgewist. En zijn verslag dat heette de, de hel van Treblinka. is dus nogal gebruikt in de Nuremberg-proces als, uh, als materiaal. Maar de eerste keer verscheen het al in 1944 in de krant in uh, Moskou. Ja, na de oorlog kreeg Rosman ook zelf te maken... met het uh, antisemitisme en de uh, moorddadigheid van Stalin... Uh, maar hij heeft overleefd. Treblinka, dat was speciaal voor de Joden uit, uh, uit Warschau. Het uh, ghetto uh, van Warschau. Dat, uh, dat ghetto dat was al de hel op aarde. En toch waren er mensen daar die probeerden het leven te laten doorgaan. Uh, ook met de muziek. En uh, ik denk dit soort muziek. Uh, dit is in het uh, Yiddies. De taal van de grote Joodse gemeenschap uh, in Oost-Europa. En het heet Mijn Kleine Stadje Bels. Mijn steitele belts. Het wordt gezongen door Golda Tenser. en zij is nu directeur van het Joodse Theater in Warschau. de muziek. De meeste joden, honderdduizenden, uh, werden al in 1942 uit het ghetto afgevoerd en vermoord. En de laatste overgeblevenen die kwamen in opstand. Het uh, was toen in 1943. En zij vochten zich dood. Ze wisten dat ze het niet zouden halen. Maar ze wilden toch verzet bieden. En daarna werd het hele ghettogebied met de grond gelijk gemaakt... En een jaar later, in 1944, toen gebeurde hetzelfde met de rest van de stad Warschau. Die kwam in opstand en uh, werd toen door de Duitsers in opdracht van Hitler helemaal afgebrand. En uh, het Sovjetleger stond toen al aan de andere kant van de rivier en keek toe zonder een hand uit te steken. En Treblinka zelf, het kamp was toen al in handen van de, de Sovjets. En op de plek van het ghetto staan nu communistische flatgebouwen. Uh, het is een heel belangrijk museum in, in Warschau, uh, het Joods Historisch Museum. En daar is het ghetto-leven bewaard. En er was daar een groep in het ghetto die alles van het leven vastlegde: uh, ook de dagelijkse dingen, verhalen, dagboeken, tekeningen, schrijfwerk van kinderen. En die mensen die dat verzamelden, die wisten dat ze zelf niet zouden overleven. Maar uh, ze wilden het vastleggen. Ze stopten al het materiaal in blikken en melkbussen. En die hebben ze begraven onder een huis. En dat heet het Ringelbloemarchief. Want Ringelbloem dat was hun projectleider. En drie van die mensen die hebben het overleefd. En die konden na de oorlog konden ze de plek aanwijzen waar die melkbussen konden worden uh, opgegraven. Eén melkbus is er niet meer uh, gevonden, helaas. En door Ringelbloem uh, heb ik een uh, dichter ontdekt. Władysław uh, Schlengel heet hij. En hij schreef in het Pools, uh, niet in het Jiddisch. En die man die, die bleef schrijven tot, tot, tot zijn dood in, in de bunker tijdens de, de Ghetto-opstand. En zijn bundel heette tso umarwim uh, Wat ik voorlas aan de doden. Want al zijn vrienden waren al, al, al dood. En dat, uh, die gedichten die kwamen na de oorlog uh, weer tevoorschijn. Uh, niet alles zat in die uh, melkbussen. Uh, een, deel kwam ook, een man die hakte na de oorlog een uh, oud bureau aan stukken. En toen vielen opeens al die uh, velletjes met gedichten uit het, uh, uit het dubbele bureaublad. En zijn bekendste gedicht uh, is Mawa Stacia Treblinka. Het kleine stationnetje Treblinka. En ik heb het zelf voor deze uitzending vertaald uit het pals. Het gaat zo. Op de lijn Twust-Warschau, vanaf station Warschau-Ost is het vertrek over de rails en gaat het direct. De reis duurt soms vijf uur en drie kwart. Soms duurt de reis een heel leven tot de dood. Het is een klein stationnetje. Er staan drie pijnbomen. En het bord is gewoon station Treblinka. Er is zelfs geen loket, geen bagagedragers. Nog voor geen miljoen krijg je een biljet retour. Er wacht niemand op het station... Niemand zwaait er met een zakdoek. Alleen stilte hangt er, als groet in de blinde leegte. De stationspaal zwijgt, de drie pijnbomen zwijgen. Het zwarte bord zwijgt, want station Treblinka. Alleen hangt er nog steeds, reclame hoe dan ook... met verweerd oud opschrift voor koken neem gas. Het gedicht begint met het woord slak. Dat betekent weg of spoorweg. Als ik het lees met een brok in de kel. Een vrouw in het ghetto die zei van het archief. Uh, het is een steen onder de wielen van de geschiedenis. Dat vind ik zo'n fantastische uitdrukking zo, zo sterk. Een steen onder de wielen van de geschiedenis. Iets kleins op de juiste plek. Om iets verschrikkelijks te kunnen stoppen. We hebben de strop om de hals, zei ze. Maar we geven een kreet als we kunnen. En het effect daarvan moet je niet onderschatten, dacht ze. En ze had gelijk. En zij is met haar twee kinderen in Treblinka vermoord. En dit is het laatste gedicht van Schlengel. Vlak voor zijn dood in de bunker. Het heet Afrekenen met God. En het begint zo. razem buk Erubilishmi ragunek. We zaten samen, God en ik. En we maakten de rekening op. God, dat bleek een vriendelijke oude man te zijn. Hij had geen band met de Davidster om zijn arm. En hij had ook geen kenkaarten, Dat was het identiteitsbewijs dat de nazi's uitgaven. Want God die kwam namelijk uit het paradijs. En God had de nationaliteit van Uruguay. Dat was een grapje van de dichter. Want dat was de droom van de joden in het ghetto. Ze dachten als ze een paspoort van Uruguay konden krijgen... dat ze daarmee zouden kunnen ontsnappen. En Slengel zat er met God en zaten naast elkaar. Hij maakte een lange lijst aan zijn kant van het kasboek. Kijk, zegt hij tegen God: hè. Ik heb me gehouden aan al je opdrachten. Ik heb me gehouden aan de tien geboden. Ik heb gebeden. Ik heb matsen gegeten. Geen varkensvlees. Maar aan jouw kant, aan Gods kant van het kasboek, staat helemaal niets. Het is helemaal leeg. Wat staat er dan tegenover dat ik zo mijn best heb gedaan? En dan vraagt hij aan God. Moet ik dan nog steeds amen zeggen als we overmorgen naar het Pruisische gas gaan? Zeg eens wat. En dan pakt de aardige oude man zijn pen en zegt... En dan wordt de dichter wakker uit de droom. En tot de dag van vandaag weet ik niet hoe de afrekening is afgelopen, zegt hij. En dat is de laatste regel van zijn gedicht. Tot besluit het lied Niemand Anders Dan Jij, Nick Tilkoti van de Joods-Poolse dichter Marian Heemar. En het wordt gezongen door de Poolse actrice en zangeres... Sofia Terdené. En de opname is uit 1934 het Odeon Theater in Warschau. Het was toen een enorme hit. En na de oorlog hebben ze allebei gewerkt... ze hebben de oorlog overleefd... voor de Poolse afdeling van Radio Free Europe. Waarom heb ik dit gekozen, dit lied? Als einde. Het ghetto is uitgemoord en verwoest... Daarna is heel Warschau verwoest. Maar uiteindelijk hebben de slachtoffers toch overwonnen. En dat is voor mij het belangrijkste wat er in Europa is gebeurd. Za późno już, cóż, wiele to lat Gdzieś wtedy był, gdzieś wtedy podziewał się Gdyś zamknął mi świat Odchodząc tak łatwo Nikt tylko był Nikt inni przez pół godziny I Już po tym nie był tak jedyny Jak ik ty. zie, ty, nikt, al ty, nikt zie nie był tak potrzebny, Mij was srebrny. Nikt Komen zmoet ty. po iets potem, znałam wielu, zgorszenie widzę w oczach in Ach, zie je, przyjacielu, wciąż szukałam cię. Na wróżbę nikt, tylko ty. A gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach mogdeś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na wróżbę no rób złe oczy sprzedał. Już tamto gruw, nad grobem już trawa jest A w trawie jak kwiat, półsmutna piosenka Nikt tylko Ty Nikt inny nie mógł mnie wywalić Nikt inny nie mógł mnie naprawić Nikt tylko Ty Nikt tylko Ty ja, dit was Nick Tilkoti. En dit was de zomernacht, zomeravond van Marcel Keurperzoek. Uh, tot zover. En na het nieuws van half twee. Uh, hoort u mijn muziekkeuze. Ik wens u nog een hele fijne nacht en ochtend. Het is half twee, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. De Palestijnse beweging heeft dat op een eigen radiozender laten weten... na een reeks aanvallen over en weer tussen Israël en militante Palestijnen. Volgens Hamas is er geen bestand met de vijand meer. De spanning is sinds donderdag flink opgelopen nadat acht Israëliërs in de zuidelijke stad Eilat werden gedood. Volgens Israël zaten Palestijnen achter die aanval. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Daarbij werd één Palestijn gedood en vielen aan beide kanten gewonden. De wapenstilstand was sinds het einde van de Gaza-oorlog in januari 2009 van kracht.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 De opstandelingen zijn de afgelopen weken de hoofdstad Tripoli steeds meer genaderd. Afgelopen dag waren er vooral gevechten bij Zawiya en Slitan, ten westen en ten oosten van Tripoli. Bij die gevechten zouden aan beide kanten tientallen doden zijn gevallen. Wielrenner Bram Tankink heeft zich de afgelopen dag vergeefs gemeld voor de profronde van Almelo. Hij had zich een week vergist.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 Twee uur, zomernachten. Dit laatste half uur, het keuzeconcert van Marcel Kurpershoek. Voor het concertdeel van de uitzending wil ik uh, graag twee stukken laten horen. De piano heeft daarin de hoofdrol. Eén is van Paul Kurpershoek, mijn vader. Dat is een radioopname uit de jaren 50. En hij speelt het werk van een Belgische componist, Peter Welfens... Het stuk heet Sociale Suite en is gecomponeerd in 1948. De delen zijn Lopende Band, Typiste, De Ambtenaar en Epiloog. Hm, klinkt nogal humoristisch. Het tweede stuk is van de jazzpianist Keith Jarrett en zijn ensemble. Uit het nummer Autumn Leaves, Herfstbladeren. Volgens mij sluit het goed op elkaar aan. Uh, Jarrett heeft uh, ook een klassieke opleiding... Hij heeft veel van Bach opgenomen. Ook het uh, wel klavier. Waarover ik uh, eerder in de uitzending vertelde. Het swingt, vind ik. Swing op hoog niveau. Veel plezier. Dat was mijn vader Paul Keurpershoek op piano, opgenomen op 5 april 1956, toen voor de Avro Radio. En nu gaan we verder met jazzpianist Keith Jarrett, die samen met Gary Peacock op bas en Jack Jejonette aan het improviseren is voor hun At The Blue Note Recordings. Tot zover de muziek die ik heb uitgekozen. Kies Jared hoorde u als laatste met Autumn Leaves... een opname van 4 juni 1994. Dit was mijn zomernacht. En straks na het nieuws om twee uur hoort u Vlucht in het Verleden.